11 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. Op de Libië-top in Parijs is afgesproken om de bevroren tegoeden van Libië vrij te geven. Er wordt per direct al 15 miljard dollar beschikbaar gesteld aan de nieuwe machthebbers. De 60 landen en organisaties op de top willen de overgangsraad in Libië helpen om de economie weer op gang te krijgen. Secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO zei in Parijs dat de NAVO-missie in Libië doorgaat zolang daar burgers in gevaar zijn. Op de top is afgesproken dat de VN een grote rol krijgt bij de hulp aan Libië. VN-baas Ban Ki-moon wil een verkenningsmissie naar Libië sturen... om te bekijken hoe het land het beste geholpen kan worden. De steden Sirte en Bani Walid zijn nog in handen van aanhangers van kolonel Gaddafi. Gaddafi zelf liet vandaag van zich horen op een geluidsband. Hij zei dat zijn aanhangers in Sirte en Bani Walid strijdbaar zijn... en zich nooit zullen overgeven. De rebellen denken dat Gaddafi zich in Bani Walid schuilhoudt.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 Onder hen is de moordenaar van Marlies van der Kouwe, de Nederlandse vrouw die in 2008 op Bonaire werd vermoord. Deze vijf gedetineerden gaan naar Bonaire als de nieuwbouw van de gevangenis daar klaar is. Curaçao krijgt van het ministerie van Justitie voor de gemaakte kosten 300.000 euro. De gemeente IJsselstein geeft de beheerders van de zendmast loop ik, nog maximaal een week de tijd om het onderzoek naar de brand af te ronden. Als de oorzaak dan nog niet duidelijk is, legt de gemeente Novek en Alticom een boete op van 500 euro per dag. Het onderzoek naar de brand had gisteren al klaar moeten zijn, maar de beheerders hebben om meer tijd gevraagd. De beheerders en de gebruikers van de zendmast zouden onderling ruzie hebben, waardoor het onderzoek moeizaam verloopt. Half juli brak er brand uit in de zendmasten bij IJsselstein en Hogersmilde.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 Tennister Michaela Krajicek is uitgeschakeld op de US Open. In de tweede ronde verloor ze kansloos van Serena Williams. In twee sets wist Krajicek maar één game te winnen. Krajicek had het hoofdtoernooi bereikt via de kwalificaties... en won in de eerste ronde van de Griekse Danilidou. Later vandaag komt Arantja Rus nog in actie op de US Open. Zij speelt tegen de nummer één van de wereld, de Deense Wozniacki. Het weer... Vannacht vrij helder, met hier en daar enkele mistbanken. Het koelt af tot 13 graden in Zeeland en 7 in Groningen. Morgen is het zonnig, het wordt 20 graden op de Wadden, tot 25 in het zuiden. Zaterdag nog iets warmer, aan het eind van de middag vooral in het westen, kans op een regen- of onweersbui. Zondag bewolkt, meer buien en ook lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dan volgt nu verkeersinformatie. Files op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en het knooppunt Diemen 2 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A12 Oberhausen richting Utrecht tussen het knooppunt Velperbroek en het knooppunt Waterberg. Ook 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En dan de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen 8 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen. En de laatste file, de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Blijswijk en Nooddorp, 4 kilometer. Ook dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 And battered around, been sent up, and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputations changeable, situations terrible, but baby. Somebody to lean on Put your body next to mine George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty waren ooit de traveling Wilburys. Dit was Handel with Care. Vanavond plukte de Franse president Sarkozy de vruchten van zijn eerdere daadkracht bij het ingrijpen van de NAVO in Libië. Onder zijn hoede verzamelden zich 60 regeringsleiders, nou, samen met vertegenwoordigers van de rebellen in Libië, op het presidentiële paleis in Parijs om te confereren over de toekomst van dat land. Zometeen correspondent Frank Renoud... en oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot... over die conferentie. En dan BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente... dat recent een zeer kritisch rapport uitbracht... over de inmiddels ex-burgemeester van Schiedam... En daarna van diezelfde mevrouw Verver in de media van Klitsklats Klanderen kreeg. En vandaag als klap op de vuurpijl aangifte deed tegen haar. Wegens smaad. Zometeen hoogleraar bestuurskunde Leo, Leo Hubert over de integriteit van de integriteitsonderzoekers. In 2016 is Sevens Rugby, dat is rugby met z'n zevenen... voor het eerst een olympische sport voor mannen en voor vrouwen. En de Nederlandse speelsters begonnen deze week al met trainen. En zometeen hebben wij twee van de dames op bezoek. En om 5 voor 12 vragen we ons af wat ze in Libië nou moeten... met al die net gedrukte bankbiljetten waar natuurlijk de kop van Gaddafi nog op staat. Dat allemaal zometeen, maar eerst het andere nieuws van vandaag. Donderdag 1 september. Als je wint, heb je vrienden. En dus kwamen in Parijs vanavond de 60 nieuwe beste kameraden... van de Libische opstandelingen bij elkaar. Om te toosten op de overwinning en om de helpende hand te bieden. Dat doen vrienden nu eenmaal, weet premier Rutte. En wij moeten er dus alles aan doen vanuit het Westen nu om hen ook te helpen in die volgende fase om er een succes van te maken. Wat Libië blijkbaar het hardst nodig heeft, is geld. En daarvan had Mohammed Gaddafi genoeg. Zoveel zelfs dat hij een groot gedeelte in het buitenland stalde. Die te goede werden bevroren toen de opstand begon... en stukje bij beetje laten de vrienden van Libië dat nu ontdooien. Nederland haalt 1,4 miljard euro uit de vriezer. En dat is nog niet het hele bedrag. De rest krijgt het nieuwe bewind als ze hebben bewezen er goed mee om te kunnen gaan. En dat heeft natuurlijk ook alles mee te maken dat in Libië eh, weliswaar een overgangsbevind aan de macht is. Eh, maar de hele zaak nog niet volledig stabiel is. En je moet dus oppassen dat je niet dat land in één keer met heel veel geld eh, overlaat. In totaal krijgt Libië nu ruim 15 miljard euro. Dat is dan om de eerste nood te, te lenigen, het water weer te laten stromen, de lichten te laten branden. En vooral om de olieproductie weer op gang te krijgen. Want, zoals de Franse minister van Buitenlandse Zaken ons herinnert, Libië is een rijk land. De situatie is humanitair. Er is mank van olie, elektriciteit, carburant. La, la, la Libië is potentieel een rijk land. Boze tongen beweren dan ook dat Frankrijk op voorhand al een oliedeal gemaakt zou hebben met de opstandelingen. Onzin, roepen die, de Franse regering en het oliebedrijf, totaal in koor. Overigens gaat de strijd in Libië gewoon door en is de grote boze wolf nog steeds niet gevangen. Mohammed Gaddafi liet weer van zich horen. Hij bezweert dat hij zal strijden tot de dood, van stad tot stad, van dorp tot dorp en van vallei tot vallei. Hij kan ook weinig anders, want erg welkom is hij niet in de rest van de wereld. Zelfs Algerije heeft de poort nu gesloten. Gaddafi's familie mocht deze week dan nog binnenkomen, voor hem is er geen plaats in de herberg. Jamais de hypothese été examinée chez nous qu'un jour monsieur Gaddafi pour revenir onze à notre porte. De conferentie Vrienden van Libië is zo goed als afgerond. Afgesproken is dat er zo snel mogelijk een VN-missie richting dat land moet gaan. En die missie moet zorgen voor stabiliteit. Dan dat andere Arabische land met een onwillige bevolking. De Europese Unie zal waarschijnlijk morgen Syrië een olieembargo opleggen. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend. Wij noemen dat gerichte sancties die dus niet de bevolking zullen treffen. Hoe lang die sancties gaan duren en wat een eventuele volgende stap zal zijn, is niet bekend. De PVV houdt met heel het hart van de monarchie, maar dan wel een monarchie die zich niet te veel met de zaken bemoeit. Partijleider Wilders presenteerde zijn initiatiefwet om de koning uit de regering te halen. Want in een moderne democratie mag een monarch best aan het hoofd van een land staan, maar moet hij of zij het besturen aan anderen overlaten als je lid bent van de regering, als je voorzitter bent van de Raad van State... als je je bemoeit bij de formatie van het nieuw kabinet... dan is dat natuurlijk politieke invloed. Volgens Wilders heeft dit initiatief niets te maken... met een aversie tegen onze huidige voorstin. Het is algemeen bekend dat de PVV-leider weinig op had... met de kersttoespraken van Beatrix... en met haar rol tijdens de afgelopen formatie. Nee, dit is voor Wilders een principieel punt heeft niets te maken met afrekening of politiek of wat dan ook. Dit is gewoon zoals het volgens de PVV-fractie hoort te zijn. Of het initiatiefwetsvoorstel ook werkelijk een wet wordt... valt te betwijfelen. Voorlopig is er geen meerderheid in de Kamer. En dan de snelwegschutter. Die heeft veel vaker toegeslagen dan eerder gedacht. Bij de politie hebben zich de afgelopen dagen... meer mensen gemeld met een gat in hun ruit. 44 automobilisten zijn inmiddels de dupe. En van de dader nog geen spoor. Sterker nog, er is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro... door de hoofdofficier van Justitie in Rotterdam. En die ligt nog steeds op zijn bureau. De politie is dus op zoek naar tips en getuigen. En de slachtoffers blijven achter met de vraag... wie doet nou zoiets? Ik denk, misschien kan hij ook een hele slechte kindertijd hebben gehad. En misschien kan hij daardoor ook um, ja, nu zich echt rot voelen over zijn kindertijd. En misschien, daarom doet hij dat. Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. Nieuws vanmorgen in de krant vanmorgen. Gelezen door Rudy Vendrich. De Volkskant schrijft over een rel tussen de kunstenares Marlene Dumas... en het museum Gouda. Samen met de Nederlandse musea is ze zeer teleurgesteld... over de veiling van haar schilderij De Schoolboys. Dat gebeurde zonder dat dit aan haar was meegedeeld. Museum Gouda kocht het werk in 1988 met korting voor 18.000 gulden. Afgelopen juni bracht het bij Christie's ruim een miljoen euro op. Het museum handelde volgens de directie uit grote financiële nood. Dumas is kwaad. Ze gingen vanuit uit dat het museum een werk niet met korting koopt. om het later op de markt te verkopen. De Nederlandse Museumvereniging vergadert volgende week. En de angst bestaat dat een precedent is geschapen. waardoor vaker onderdelen van de collecties te gelden gemaakt kunnen worden. Dat zou niet alleen aantrekkelijk kunnen zijn voor directeuren van musea... maar ook voor bijvoorbeeld wethouders van financiën. In Spits een oproep van de stichting SoaCare. De vakantieperiode is voorbij en daarom is het belangrijk... dat jongeren zich bij thuiskomst laten testen op een geslachtsziekte. Sinds je aan HIV en AIDS niet meer hoeft dood te gaan... wordt er te makkelijk gedaan over vrije zonder condoom, zegt SoaCare. En dat zou volgens de stichting op zich nog niet heel erg zijn... als jongeren zich maar op tijd laten testen. Jaarlijks lopen 100.000 mensen een seksueel overkant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 De Oorlogsgravenstichting is teleurgesteld in Madurodam. De stichting zou ter ere van haar 65-jarig bestaan graag een ereveld in het stadje willen zien. Maar Madurodam houdt vast aan het principe dat het een miniatuurstadje met een glimlach is. En daar past geen begraafplaats bij. Om diezelfde reden zijn er ook geen ziekenhuizen, zegt een woordvoerder in het Nederlands Dagblad. De Oorlogsgravenstichting wijst erop dat het park zijn naam dankt aan George Maduro. Een reserveofficier en verzetstrijder die omkwam in het concentratiekamp Dachau. Dus waarom in Maduro Dam dan geen klein grebbebergje of een mini-ereveld Loene? Maduro Dam ziet daar dus niets in. Het mini-stadje vindt zichzelf al een levend monument voor Maduro en daardoor ook voor andere oorlogshelden. Weg met het tandartspoor en weg met de pijn, kop de pers. Britse tandheelkundigen hebben een compleet andere manier ontdekt om gaatjes te lijf te gaan. Het wondermiddel bestaat grotendeels uit een eiwit. Het mengsel wordt op de aangetaste tand gesmeerd en het eiwit dringt dan door in het gaatje en begint daar een soort web te maken. En dankzij dat web wordt calcium vastgehouden en dat is nou net het steuntje in de rug dat de aangetaste tand nodig heeft. Een test bij mensen met een beginnend gaatje was volgens de Britse wetenschappers zeer veelbelovend de begrafenisbranche beroept volgens de AD op een pakkende slogan... die de consument verleidt om bij haar te komen liggen. Het gaat namelijk snel bergafwaarts met de sector. Door de opmars van het cremeren lijkt de ouderwetse begrafenis... ten dode opgeschreven, schrijft de krant. In steden in de Randstad laten inmiddels driekwart van de mensen zich cremeren. En de begrafenisbranche is daarom stilletjes een campagne begonnen... en verspreidt folders op Kerkhoven en in rouwzaaltjes. Begraven is vooral op zijn retour door de ontkerkelijking... Daarnaast voelt de branche de hete adem van de veel commerciële crematoria in de nek. In de folder wordt op hardnekkige misverstanden gewezen. Bijvoorbeeld dat je door maden en pieren opgegeten wordt. Een bestuurslid van de organisatie van begraafplaatsen heeft daar wel een antwoord op. Of een oven met 1100 graden zo'n pretje is, zegt hij de oogjes in het AD. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen. Hello? Gisteren nog te zien als schuchtere operazangeres Sabrina Stark... was dit in haar eigen idioom. Bags and suitcases. In Parijs is dus de Libië-top afgesloten. De deelnemers noemden zich de vrienden van Libië. Aan de telefoon, correspondent Frank Renoud. Goedenavond, Frank. Goedenavond. Ja, is het echt afgelopen? Is iedereen alweer naar huis? Iedereen is naar huis. Ja. En hoe hebben de landen zich, uh, uh, hoe hebben ze hun vriendschap laten merken vandaag? Als zij hebben laten merken dat uh, zij het verzet in Libië, hè, de Nationale Overgangsraad die hier vertegenwoordigd was met twee mensen, dat zij die steunen, dat ze die vertrouwen ook en dat ze hebben toegezegd te gaan helpen. Dat ja. verzet te gaan helpen bij de wederopbouw van het land. En hoe gaan ze dat doen? Op Manieren. Laten we een praktisch voorbeeld nemen. Premier Rutte was hier met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Die zei dat Nederland op drie manieren gaat helpen aan Libië. De eerste is heel praktisch. Nederland gaat bijstand verlenen bij het opruimen van mijnen en explosieven die nog overal in het land liggen. Mm -hmm. Nederland wil ook gaan helpen bij uh, de economische wederopbouw van het land. En daarom heeft Den Haag aan de Verenigde Naties gevraagd om 1,4 miljard euro aan geblokkeerde Libische te in Nederland vrij te geven. Die kunnen dan gebruikt worden voor die economische wederopbouw. Mm -hmm. En als de laatste heeft Rutte gezegd dat Nederland ook wil helpen bij het opzetten van een democratie, van democratische instellingen in Libië. En daar hoort bij, zei Rutte, dat Gaddafi naar Den Haag komt om hier in Den Haag dus daarin in berecht te worden. En dat is opmerkelijk dat Rutte dat zei, want Sarkozy heeft vanavond, de Franse president, de ja. gastheer van deze top ook, dat de Libiërs zelf moeten uitmaken waar Gaddafi berecht wordt. Dus nooit dus in eigen land in Libië. Ja, nou dat is leuk voor het internationaal strafhof dat om zijn uitevering heeft gevraagd. Dat, uh, en dat wilde het ook. Rutte zeggen. dat het internationaal strafhof... is daar precies voor ingericht. Juist voor dit soort boeven, zoals hij hem noemde. Hij noemde hem een vervelende dictator ook. En dat soort mensen horen thuis internationaal strafhof zijn. Ja. Um, nou begreep ik dat er in totaal 15 miljard uh, is, uh, is vrijgemaakt... Uh, uh, voor uh, de, de overgangsraad, hè? voor het nieuwe bewind in, in Libië. Waar komt al dat geld vandaan? Dat zijn Inderdaad, van het Libische wind, van Gaddafi en zijn aanhang. Die zijn allemaal bevroren in het buitenland. Toen uh, uh, Gaddafi begon met het bloedig onderdrukken van de opstand. Inderdaad, al die tegoeden zijn toen bevroren, daar kon Gaddafi eraan komen. Die 15 miljard is een bedrag van deze landen die hierbij een waren, hè, 60 delegaties, die gevraagd hebben om het vrijmaken, of geld dat het al vrijgemaakt is. 15 hmm. miljard, dus inderdaad. Ja. En uh, het andere nieuws was, meen ik dat er een uh, snel een VN-missie uh, naar Libië moet gaan. Daar, daar hebben de rebellen eerder wat uh, uh, afhoudende uh, geluiden over gemaakt. Uh, hebben ze laten weten of ze hier wel mee instemmen nu? Daar is overeenstemming over dat de Verenigde Naties krijgen een coördinerende rol bij alle hulpactiviteiten uh, die de komende tijd op gang gaan komen. De Verenigde Naties gaan het coördineren, uh, ook waar het geld heen gaat van die bevroren, goede. Maar er gaat ook een missie van de Verenigde Naties naar Libië zelf om te inventariseren waar de nood het hoogst is en wat voor hulp nodig is. Dat gaan de Verenigde Naties inderdaad doen en Nederland gaat daar ook een financiële bijdrage aan leveren. En die overgangsraad is daarmee akkoord? Want dat was eerder nog een beetje de vraag, hè? De Overgangsraad is daarmee akkoord gegaan. Oké. Okay. Hoe is het verder gegaan met de samenwerking met, met China en Rusland? Die uh, eigenlijk niet zo blij zijn met de manier waarop uh, de NAVO tot nu toe die operatie daar heeft uitgevoerd. Nou ja, die hebben zich aangesloten bij deze vriendenclub, zoals je het zo. Al... Zo noemen ze zichzelf officieel nu ook. Eind deze maand komt de Vriendenclub opnieuw samen in New York ook. Ze waren natuurlijk niet op hoog niveau vertegenwoordigd. Wat een beetje aangeeft wat ze erover denken. Maar ze willen ook ja, deze kans zich voorbij laten gaan. natuurlijk. Om betrokken te worden bij die wederopbouw van Libië. Daar valt veel geld te halen. Daar vallen handelscontracten te halen. En Libië heeft olie natuurlijk. En dat willen ook Rusland en China die kansen niet aan zich voorbij laten gaan. Oké. Okay. Frank, daar nou, dankjewel. Uh, ik spreek verder met oud-minister uh, Bernard Bot van Buitenlandse Zaken. Goed Goedenavond. Goedenavond. Ja. Um, hoe, hoe belangrijk is het en, en misschien ook hoe handig is het om op, op zo'n moment... terwijl er in het land nog uh, uh, gevochten wordt, zo'n conferentie te houden? Nou, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is uh, om een uh, signaal te geven... op de eerste plaats uh, juist aan de, uh, nou ja, de rebellen of de opstandelingen of de vrijheidsvrijden. Ja, hoe we ze willen dat, noemen. Ja, ja dat uh, hoe we ze ook noemen dat Europa dus uh, de, hun beweging steunt. Mm -hmm. En dat wij uh, de, ook zeggen uh, de democratie daar uh, willen herstellen... en vooral stabiliteit willen brengen. En dat is uh, op dit moment in die regio natuurlijk uh, heel belangrijk... Uh, u weet wat er gebeurt dus in Egypte, in Tunesië en in een aantal andere landen daar in Syrië wordt nog gevochten. Yeah. Als Europa kan bewijzen dat het in staat is, weliswaar met behulp van de NAVO, maar om daar toch uh, orde en stabiliteit te brengen, uh, dan is dat zowel een belangrijk signaal dus uh, naar de partij die tracht uh, op het ogenblik een nieuwe regering te vormen, het is ook een belangrijk signaal dat Europa in staat is om tot dit soort uh, ja, wat zou ik zeggen, exercities tot een, tot een goed eind te brengen. Ja, want uh, het, het is vrienden van Libië en het is dan uh, steun aan de, de rebellen, de opstandelingen, ja. de vrijheidsstrijders, maar is het, is het niet ook uh, juist laten zien, uh, jongens we zitten er bovenop, jullie kunnen hier geen rare dingen uh, uh, permitteren, want wij bemoeien ons ermee? Uh, ja, dat is natuurlijk maar zijdelings waar, want uh, we bemoeien ons uh, indirect... Uh, met, met de zaken. Uh, in de zin van dat wij natuurlijk belang hebben bij, zoals ik zeg, stabiliteit. En dat mm -hmm. wil zeggen, uh, een normaal, uh, enigszins democratisch uh, bewind. Uh, de veiligheid voor de burgers. Uh, de economie weer op gang brengen. Uh, dat zijn allemaal zaken die ze natuurlijk niet uh, op stel en sprong uh, zelf aankunnen. Mm -hmm. uh, vergeet niet dat uh, 42 jaar Gaddafi-regime uh, natuurlijk ook niet bevorderlijk is geweest uh, voor de opbouw van een normaal bestuur. Besturen besturingsapparaat... Nee. En dat uh, kan natuurlijk met behulp van uh, Europese landen uh, kan dat, uh, uh, nu hersteld worden. Ja. Zo'n zo conferentie die heel snel georganiseerd wordt. Hè? Vorige week is, is het idee opgekomen. Um, is dat dan ook helemaal voorgekoud door ambtenaren? Of gebeuren daar ook nog spontane dingen? Nou, dat, uh, kijk, je begint nooit zo'n grote internationale conferentie... als je niet heel zeker weet dat het een succes wordt. Hmm. Er is niets ergers dan zoveel uh, staatshoofden en regeringsleiders bijeen te hebben... En, uh, uh, dan een zeper te halen. Dus dat is van tevoren, is dat allemaal uh, al heel goed uh, in beeld gebracht. Ook die verhouding met Rusland en China, dat is gewoon glad te streken van ja, tevoren? Ja, kijk, uh, iedereen wist natuurlijk dat je die twee uh, machten er niet buiten kan houden... en dat die dat ook niet buiten wilden blijven. Uh, het is ook heel goed, uh, denk ik, voor Europa uh, om gezien te worden... Uh, zeggen. Uh, mee te, samen te willen werken met uh, deze twee uh, uh, grote landen. Ja. Uh, dat, denk ik, is uh, alleen maar goed uh, ook naar de Arabische wereld. Mm. Uh, dat het niet alleen Europa is uh, die daar de lakens komt uitdelen... maar dat dat machtsevenwicht, uh, als het ware, ook in die regio gegarandeerd blijft. Ja, en uh, u, u zei terecht, die wilden er natuurlijk ook aan meedoen. Want uh, zijn, zijn we nou vooral vrienden van Libië of zijn we vrienden van de Libische olie? ...zijn de vrienden van een heleboel dingen. We zijn natuurlijk om te beginnen vrienden van de stabiliteit... ...omdat dat ook voor ons van belang is. Een roerige regio, daar is gewoon niet goed voor Europa. Op de tweede plaats inderdaad de olie, maar eigenlijk nog meer... ...dat wordt wel eens vergeten, het gas... Want zoveel olie produceert Libië ook weer niet. Ik mm -hmm. geloof 1,6 miljoen vaten per dag. Ja. Dus dat is nou ja, een paar procenten op de wereldproductie. Waar het ook om gaat, dat is de, de enorme gasvoorraden. En dat wordt steeds belangrijker voor Europa. Uh, dan de wederopbouw. Uh, want Libië is natuurlijk uh, toch potentieel een rijk land. Ja. En als je daar, uh, geen staatsschuld bijvoorbeeld. Uh, geen, geen staatsschuld. En nee. dat fonds. Uh, is wat anders dat, dan Griekenland. Dat wordt dan uh, gezegd, de goede van Gaddafi... Ik ben er een paar maanden geleden al uh, mee geconfronteerd... toen men vroeg uh, of ik ze wilde nagaan... of dat ook niet gedeeltelijk kon worden vrijgemaakt. Dat is ja. natuurlijk een soort van... wat ze dan sovereign fund funds noemen van de staat... dat bedoeld was, dat zei men althans, voor het Libische volk. Ja. Uh, en dat is inderdaad een heel omvangrijk fonds... wat overal in de wereld is belegd. Uh, zowel in cash, maar ook gewoon in goederenbedrijven en noem maar op. En dat zal dus uh, geleidelijk aan te gelden moeten worden gemaakt... Ja. Uh, of gewoon belegd blijven als een soort appeltje voor de dorst, zoals dat ook in Noorwegen en in andere landen bestaat. Gaat u zelf nog een rol spelen, denkt u, in Libië? Nou, dat, uh, dat denk ik niet. Ze hebben me nog niks gevraagd, dus ik blijf rustig uh, dit alles gadeslaan en met de kennis die ik heb van dit soort zaken van tijd tot tijd een klein commentaar leveren. Goed, daarvoor bedankt in ieder geval. Uh, Dank u wel. Just lay here. Let's just lay. Charlie Day was dat met apple trees en buzzing bees. Wilma Verver is dan wel afgetreden als burgemeester van Schiedam... maar dat wil niet zeggen dat ze stilletjes is verdwenen. Het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente was verantwoordelijk voor haar val... en ze blijft dat bing aanvallen. Nu heeft dat bureau haar zelfs aangeklaagd wegens laster... Misschien is het interessant om dus nu eens dat Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente onder de loep te nemen. Goedenavond, Leo Hubers van de VU, hoogleraar, hoogleraar bestuurskunde. En u doet onderzoek naar de integriteit van bestuur. Um, wat is dat voor club, dat BING? BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente, bestaat ik dacht, sinds 2004... Het is een, een vrij klein bureau wat onderzoek doet en advies geeft over integriteitsvraagstukken. Met name over, gericht op het lokaal bestuur. Maar is het overheid of is het privé? Het is, een, het is privé, het is een private organisatie. Hmm. Maar het, is, het bureau is wel tot stand gekomen na overleg met een afstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er hmm. waren een aantal senior onderzoekers en adviseurs van KPMG in die tijd dat ik weet die uh, in feite in contact met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... vooral op die gemeente gericht, omdat dat toch aparte expertise vergt... die toen een onderzoeks- en adviesbureau begonnen zijn. Oh. Bing. Okay. De integriteit Nederlandse Gemeenten. En um, uh, wat, is, wat is de status van dat onderzoek? Hoe grondig is het? Kan je het vergelijken met wetenschappelijk onderzoek? Of? Het is geen wetenschappelijk onderzoek. Die pretentie heeft het ook niet. Het is opdrachtonderzoek. Uh, u moet zich voorstellen dat wanneer... In de, met name dus in gemeenten werken ze... ik denk dat er in totaal... Een stuk of twintig voor een deel parttime onderzoekers en adviseurs verbonden zijn. Het is dus een relatief klein bureau. Mm. Gemeenten kennen het bureau goed. Wanneer er ergens een affaire dreigt of een discussie over integriteit plaatsvindt, dan is nogal eens het gegeven dat de gemeenteraad... of het college van burgemeester en wethouders... het bureau BING inschakelt ja. om onderzoek te doen. Ook los daarvan, ze zijn bekend van de affaires. Ja. Bijvoorbeeld het onderzoek naar burgemeester Leers in Maastricht. Nu het onderzoek AG naar Schiedam. HV niet helemaal uh, precies. goed gegaan. Dus affaires, daar zijn ze natuurlijk landelijk van bekend. Maar ze hmm. doen ook heel veel onderzoek binnen gemeenten. Wanneer een gemeente denkt van... ik wil wel eens weten hoe het met de integriteit van medewerkers zit... zonder ja. dat daar een affaire speelt. Dan doen ze ook enquêtes en thermometers en dat soort van onderzoek. En, en uh, wat, wat is uw indruk van de kwaliteit van de onderzoekers? Ik begrijp dat een van de directeuren, meneer Koolthof, bij u is uh, gepromoveerd. Dus ja. daar weet u alles van. Ik heb ook uitdrukkelijk verzocht om dat even te melden. Om, wanneer het over integriteit en belangenverstrengeling gaat... is het ook ja, van belang nee, om de bindingen u, uh, te weten van degene die wordt geïnterviewd. Ook, ook we om hebben. heel kritisch te kunnen luisteren en te kunnen oordelen... over wat ik van dat bureau Bing, wat ik dus vanuit die hoofden ook wel ja. ken vind. Um, het is een bureau, denk ik, wat in die affaires... Als volgt te werk gaat, misschien dat dat verstandig is. Een aantal van die onderzoekers die, die, die, die bestuderen de documenten. Er worden interviews gehouden. Bijvoorbeeld in de Schiedam-affaire is er met 28 mensen uitvoerig gesproken. Die interviewverslagen worden ook voorgelegd aan de betrokkenen ter controle. Uh, naast documenten en interviews is er soms ook nog ander onderzoek wat ze behandelen. Daarvan wordt een rapport gemaakt. Uh, er wordt heel precies gereconstrueerd in hun ogen wat er gebeurt. bijvoorbeeld in Schiedam speelt de beschuldiging. Laten we even uh, links laten liggen in hoeverre dat die helemaal terecht is. Nou, het dat zou gaan over dat mevrouw haar privé-ruzietjes uh, met een aannemer niet helemaal heeft kunnen scheiden van het beleid. Dat ze een, een angstcultuur-intimidatie uh, gecreëerd heeft. Dat had ze betrokken was bij een he? opdracht uh, of bij een subsidie aan een jazzclub waarbij haar man betrokken was. Uh, dat ze van de zoon van de zoon en de partner of het busbedrijf ingeschakeld ja. heeft. Dus allerlei beschuldigingen uh, die ook voor een deel zijn aangedragen door medewerkers zelf onderzocht worden. Mm. Bing reconstrueert dan via die gesprekken precies wat er naar de idee van het bureau gebeurd is. En dan vervolgens volgt er een conclusie, dat is natuurlijk het kwetsbare en het ingewikkelde, ja. van wat moet je daar nu van vinden? Wat is nou het beoordelingskader om te zeggen van nou, eh, laat ik het voorbeeld nemen die subsidie aan die jazzvereniging van de man van de burgemeester. Wanneer spreek je over belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling? Eh, laat, laat een, ander, een soort van, Stel dat het de jazzclub was van iemand in de straat of ja. van een verre neef. Dus mm -hmm. op welke manier moet iemand betrokken zijn... bij besluiten over bijvoorbeeld zo'n subsidie... om van belangenverstrengeling te spreken... en hoe dichtbij moet dat privébelang komen? Dat is ingewikkeld. Bing baseert zich daar in het rapport van 152 bladzijden... wel op een beoordelingskader. Ze kijken wat voor gedragscode dat er is. In die gedragscode staat dan... Maar ze waren vrij hard in hun conclusies, in dit in, geval. In hè? die gedragscode staat klip en klaar... dat belangenverstrengeling, dat je daarvoor hmm. moet oppassen... en hmm. dat je ook de schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen. Ja. En Bing heeft geconcludeerd dat daar sprake van was... in die voorbeeld die u ook net noemde. Ja, uh, Zijn het mensen die uh, daarna dan graag met hun conclusies... de publiciteit zoeken, die uh, daar veel tamtam -tam van maken? Of het algemeen presenteren ze die conclusies aan de opdrachtgever. Dat ja. hebben ze ook nu vertrouwelijk gedaan bij de gemeenteraad van Schiedam. En over het algemeen is het daarna stil. En uh, het maatschappelijke debat wat daarover gevoerd wordt, het politieke debat, wetenschappers gaan zich ermee inladen, journalisten, dat wordt over het algemeen wat ik ken, los van Bing en Bing-betrokkenheid gevoerd. Is het dan niet heel opmerkelijk dat ze nu een aanklacht hebben ingediend tegen mevrouw Verver? Ik vind het opmerkelijk. Het gaat over integriteit, uh, integriteit Treft. Als, je, als je beschuldigd wordt van niet-integer gedrag... van niet-integer zijn... dan treft dat je als bestuurder of als onderzoeker in de ziel... om zomaar uh, samen te Deel vatten... Dat indruk maakt mevrouw Verver. Mevrouw verver, verver maakt, die, het is een persoonlijk is, ja. drama. Uh, tegelijkertijd nog, uh, speelt dat ook. Uh, Bing... Neemt daar over het algemeen niet aan die discussie die vervolgens plaatsvindt. Dat hebben ze nu wel gedaan met een aangifte wegens laster. Dat heeft, dat, dat, dat heeft mij verrast, euh, omdat het, voor zover ik weet, nieuw is. Blijkbaar speelt daar toch dat de integriteit van die onderzoekers, hè, die ook een ziel hebben, zo is aangetast door die opmerkingen dat ze dat nodig hebben gevonden. Ik weet niet of het wijs is. Maar wat, wat, wat, wat zit daarachter? Ik bedoel, liggen, liggen ze verder ook onder vuur? Hebben ze er belang bij om hun integriteit te. te, te... Uh, stevig naar voren nou, te brengen. In de ogen van mevrouw Verver zeker. Tegelijkertijd de gemeenteraad nee, heeft... Maar hebben ze veel te verliezen? Zijn er concurrenten bijvoorbeeld? Nou, ze, ze hebben op zichzelf wel een redelijk sterke zaak... omdat de gemeenteraad... Hun conclusies, de BIN-conclusies allemaal onderschreven heeft. Ook de tijdelijk burgemeester onderschrijft. En ook andere onderzoekers die gezegd hebben van dat het een degelijk onderzoek is. dus ik ja met ik, ik, Mijn buitenstaanders blik zegt dat ze daar niet zo bang voor hoeven te zijn. Maar natuurlijk speelt een belangrijke rol voor bureaus. Dat de reputatie ook in de ogen van die gemeentebestuur... dat is natuurlijk wel iets om te koesteren. Ja, maar hebben ze, hebben ze concurrentie? Er zijn heel veel forensische onderzoeksbureaus die voor een deel ethiek onderzoek doen. Ze hebben vrij veel concurrentie, maar specifiek... met betrekking tot die affaires door gemeenten en binnen gemeenten... hebben ze een vrij sterke rol. Ja, want eigenlijk worden zij altijd gevraagd, of niet? Nee, dat niet. Het, het, we hebben eens onderzocht vorig jaar hoeveel integriteitsonderzoeken... er precies in gemeenten plaatsvinden. We nee. kwamen tot de conclusie dat er per jaar... 300 nieuwe onderzoeken starten. 300 binnen gemeenten naar corruptie, fraude, belangenverstrengeling... Heel veel daarvan wordt intern afgewikkeld. Nou, daar kun je grote vraagtekens bestellen, want daar horen we nooit iets van. Een deel wordt aan forensische bureaus uitbesteed in opdracht met de afspraak van dat publicatie afhankelijk is... van de wil van de opdrachtgever. Bij deze Bing-onderzoeken waarover we het hebben... is er uitvoerig openbaar 152 bladzijden met betrekking tot Schiedam uh, gepubliceerd. En maakt men zich dus en kwetsbaar, maar ook wel controleerbaar. Ja. En dat type van onderzoek, ja, als buitenstaander kan ik dat meer waarderen... dan het geheime onderzoek waar we nooit iets van horen. Ja. Er is één keer eerder uh, kritiek op Bing geweest, namelijk in, in de affaire Peper, de Bonnetjesaffaire. Ja. Dat is ook door Bing onderzocht. En dat is later door een accountant die meneer Peper heeft uh, uh, ingeschakeld, uh, is dat onderzoek nogal onderuit gehaald. Nou, Bing bestond toen nog niet, want dat speelde in het begin uh, 2000, in 2001 ongeveer. Maar het waren dezelfde mensen. Bing is in 2004 opgericht. Twee van de betrokkenen bij Bing waren betrokken bij KPMG, die toen dat onderzoek naar de peperaffaire deed. Ja. En daar is KPMG voor op de vingers getikt. Met name vanwege uh, uh, de conclusies wat betreft de functionaliteit van uitgevoerd. Dat heeft toch geleid tot allerlei veranderingen in die wereld. Uh, daarom ook juist tot meer zelfstandigheid van forensische onderzoekers van dit soort van bureaus. Dus daar waren ze destijds wel bij betrokken. Die werkwijze is wel anders nu dan destijds bij KPMG. Goed, hartelijk dank, meneer Graag gedaan. kerstmuziek van Sufjan Stevens kan je gewoon het hele jaar doordraaien. Zo mooi is dat sidesteppen, chopkicken, scrums en props. Het zal u niet meteen iets zeggen, maar mijn gasten hier weten daar alles van. Want die zitten in het nationale vrouwenrugbyteam. Voor het eerst zal rugby in de sevens variant, ja, dat is dus 7 tegen 7, in 2016 een olympische sport zijn. En daarom zijn de vrouwen vanaf deze week in training. U hoort het goed, met nog vijf jaar te gaan, zijn ze vanaf nu dagelijks bij elkaar om te trainen. Er zijn in Nederland niet zo heel veel vrouwen die de rugby-sport beoefenen, maar wij hebben er dus twee gevonden. Marije van Rossum en Mara Moberg. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Eerst um, heel even dat 7's rugby. Ik zeg dat is 7 tegen 7. Is dat alles wat we erover moeten weten? Of... Uh... Nou, en het is twee keer zeven minuten. Dat is anders dan bij de variant uh, 15 tegen 15, Want dan is het twee keer veertig minuten. Oké, okay, dus het zijn eigenlijk hele korte, snelle ja, spelletjes. En klopt. ik las ook ergens dat het, dat het daarbij ook heel veel om bewegelijkheid gaat. Meer dan om kracht. Omdat je een vrij groot veld hebt met z'n zevenen. Klopt dat? Ja, klopt. Jij bent, uh, jij bent Mara, hè? Ja, Mara klopt. Boberg. Ja. ja, je hebt hetzelfde veld. Dus je moet proberen om... En je hebt veel meer ruimte. Dus je moet uh, ja, proberen om... Uh, om in de ruimte te spelen. En um, met 5 tegen 15 is het heel erg terreinwinst eigenlijk. Ja, winnen. Dus dat is volgens, meer beuken, ja, zou ja, ik maar klopt. zeggen. Fysieker, <laughs> ja. ja. ja. Uh, hoe, hoe lang rugbiel jullie hier al, aan marije van Rossum? Ik rugbiel vanaf dat ik 9 ben en ik ben nu 22. Dus uh, dat is 13 jaar al. En hoe is het zo gekomen? Ja, in het begin uh, was ik voornamelijk bezig met turnen. Ik turn in de selectie uh, toen ik... Uh, van mijn zeven tot mijn negende jaar. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Uh, dit is toch niet echt meer wat ik wil. Mm -hmm. Ik vond er geen uitdaging meer in. Dus zei mijn vader, nou, waarom ga je niet uh, rugbyen? Dat lag voor de hand zomaar. Rugbyen, nee, hè? Nee, hij was ja. er zelf wel bekend mee. Dus hij dacht in de eerste instantie van... Uh, ja, allemaal, hij is wel een uh, pittige tante. Uh -huh. met vijf broers altijd uh, samengeleefd uh, thuis er ook. Dus ik dacht van, nou, uh, waarom niet? Geef het een kans. En ja, tot op de dag van vandaag nog steeds niet uitgekeken. Want uh, ja, elke dag leer je nog bij ze wat. ja. Dus. Yeah. Maar ja. hoe, hoe ligt dat voor jou? Hoe ben jij erbij gekomen? Um, ik was op mijn veertiende begonnen. Ik ben nu 25. En uh, op mijn middelbare school in Doorn uh, probeerden ze te promoten... bij de, bij de rugbyclub de Pink Panthers in Driebergen. Goede naam uh, ook voor een rugbyclub. Ja. Ja. Dat, <laughs> zitten daar ook mannen op? Of is dat alleen ja, dames? Ja. Okay. Ja. En uh, ja, zij probeerden zoveel, uh, zoveel mogelijk nieuwe leden te, te werven. En hmm. uh, ja, ik was daar één van. En wat, wat trok... Wie zich groepen voelt, geef antwoord. Wat trok jullie nou zo aan in de rugby? Um, nou, ik denk, bij mij heel erg de sfeer van de club. Vond ik, ik vond het heel erg gezellig. En uh, iedereen was heel open. En ik zag ook gewoon allemaal verschillende kinderen daar lopen. Maar ja, groot, dik, dun. Iedereen liep door elkaar. En uh, ja, het was gewoon heel gezellig. En uh, het team was heel hecht. Ik voelde me gelijk heel erg welkom in het team. Ik speelde toen nog alleen met jongetjes. En uh, ja, dat was toen gewoon uh, enorm gezellig en een hele goede sfeer. Ja, maar de, de sport, Annemarije, wat, wat maakt rugby zo leuk om te doen? Ja, voor mij is het toch echt wel persoonlijk het teamgevoel. Um, samen met het team bepaalde doelen bereiken. Vooral nu het nationaal, of het nationaal, de, ik nationaal speel, sorry. Um, ja, dat vind ik toch wel heel erg leuk. om Maar echt goed, dat uit... kan je ook met voetbal of met volleybal. Of ja, met, ja uh, maar allemaal rugby andere... heeft, um, heeft gewoon heel veel. Je moet fysiek gewoon in een go goede staat zijn. Je moet, je moet snel zijn, behendig zijn. Uh, ja, ik denk dat het gewoon... Um, ook omdat het zo onbekend is, vind ik het juist ook wel wat hebben weer. Uh, hmm. om het, ja, en nu dat het olympisch is, ik, ik het vind het gewoon... Uh, ja. Een... Maar dan nu, nu, nu gewoon even het cliché wat iedere luisteraar nu thuis zit te denken. Ja. Namelijk, het is toch geen damesport rugby? Nou, <laughs> dat ah, is het wel. Want ja, <laughs> ja. ja alle meiden die, uh, die het spelen, die, houden, die kunnen wel tegen een stootje. En uh, het is gewoon een uh, ja, hele. Uh, sociale teamsport. En je kan er, al, je kan er eigenlijk en met alles je eigen kwijt. En dat maakt ook dat vrouwen er goed in zijn? Dat het een sociale teamsport is? Nou, misschien ook wel. Maar mannen kunnen natuurlijk net zo goed. Maar mm. um, ja, het is gewoon voor ieder iets wils. En uh, het is... Het is namelijk, je kan, als je snel bent, is het, is het leuk. Als je, als je sterk bent, is het leuk. Als je lang bent, als je klein bent, ja. iedereen... Want ja. jij bent vrij groot en jij bent vrij klein. Dus dat maakt niet uit, kennelijk. Nee, want nee. wij hebben ook totaal verschillende posities. Ja, want waar staan jullie? Waar sta jij, Mara? Ik sta prop met Sevens natuurlijk. Wat is dat? Dat is een staak in de scrum. Dus ja. ik heb uh, wat fysieke. Scrum is als ze allemaal hol. met de schouders tegen elkaar staan ja. en de bal eronder gegooid worden. Maar ja. dat is met zeven, is maar de drie tegen drie. Dus en dat, uh... dat, daar vragen ze jou voor omdat je uh, een beetje steviger bent. Ja. Want wat doe jij de Maria? Ik ben uh, fly-off. Dus uh, sinds kort uh, promotie gemaakt. Het is dus een de denkpositie. Uh, denkpositie. Jij moet, je bent een soort spelverdeler. Een spelverdeler. Dus eigenlijk. Ja, ja, ik ontvang kijk. de bal dan van... De, kijk, als, als de bal ingegooid is in de, in de scrum dan... dan ontvang ik hem van de scrum-off. En dan ben ik de fly-off. En dan mag ik gaan bedenken... Ja. hoe we het beste door de, door de mensen heen kunnen lopen. Ja. Nog, nog één cliché-vraag. Ik, ik heb wel eens gehoord dat als het op sporten aankomt... dat vrouwen eigenlijk gemener zijn dan mannen. Is dat jullie ervaring ook? Nee, helemaal niet. Ja, misschien Geen ik heb... haren trekken of. Uh... Nee, maar het is wel met rugby is wel een hele verre sport. En uh, de scheidsrechter die heeft, uh, heeft zeg maar wel gewoon altijd de controle als het goed is. Mm -hmm. En um, ja, daar is heel veel respect in. Dus het is ook wel een sport waarin je niet waar het niet echt gepast is om dat soort dingen te doen. Natuurlijk gebeurt het wel. Maar. Juist omdat het zo'n fysieke sport is. Ja, moet je dat er je dus heel beheersen. veel regels zijn waarin je aan moet aan, waar aan je moet houden. Wil je. Dus, ja, daar ben je niet echt mee bezig. Tenminste, wij niet. wij, je ja, bent gewoon... wij domineren op een andere manier. Dus dat ja. wij het niet nodig hebben om heel vals te spelen, zeg maar. Dat met harde tackles en met uh, fair play kom je ook al echt wel een heel eind. Jullie domineren ja. door techniek? Door of... techniek en door echt ook gewoon beter te en zijn. En dat denk ook van jou natuurlijk. Door, ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja, <zo laughs> en en hoe goed zijn wij, wij Nederland, uh, als het over de dames rugby gaat? Nou, Europees top drie. Ja, ja al zo. een aantal jaar top drie. Ja. En uh, ja, gaat, uh, het gaat steeds beter. We zijn nog elk jaar aan het groeien. En uh, ja, we, het, gaat, het is echt in een stijgende lijn. Het gaat heel goed. En jullie zijn nu vijf jaar van tevoren, want dat zei ik net. In 2016 is het een Olympische sport. Jullie zijn vijf jaar van tevoren deze week in trainingskamp gegaan. Ja, nou wij bekijken het niet echt. Uh, natuurlijk uh, Rio de Janeiro, de Olympische Spelen, dat wordt wel... Uh, dat is natuurlijk het doel waar we naar streven. Mm. Maar realistisch gezien gaan we kijken we wel eerst elk jaar aan. En ga je eerst nu naar het. dan kijken we naar straks naar het WK. Daar moeten we ons nog voor kwalificeren. Daarna wordt kwalificatie voor, het, voor de Olympische Spelen mm. en dan pas de Olympische Spelen. Dus het is ook, uh, ja, je wil gewoon goed blijven spelen en in een vorm blijven en ja, vijf jaar verder kijken is natuurlijk wel moeilijk. Ja, maar individueel jullie, gezien. Jullie zitten hier allebei in keurige, officiële uh, trainingspakken. Je ziet eruit alsof je recht uit het uh, trainingskant komt. Anne-Marie, is het van van nu af aan tot 2016 is het rugby en niks anders voor jou? Ja, voor mij persoonlijk wel. Ik denk ook dat we echt nu een team hebben... Waar, uh, waar, waar ik wel kan zeggen dat er meer meiden gewoon echt de droom hebben... om in 2016 maar naar te Maar dat kan je ook verwoorden, financieel? Ik bedoel, het wordt allemaal... Ja, we, we worden nu ondersteund uh, vanuit NOC NHF, en NSF... Uh, ja, dat is best te doen. Dus dan, daarmee kunnen we goed rondkomen. En ja, we hebben het altijd weten te combineren, ook met de werk erbij. Nu wordt het gewoon allemaal een stuk ja, beter te combineren. Ja. zodat we financieel ondersteund worden. En jullie zijn dus uh, van de week begonnen met dat, uh, met dat trainingskamp. Is het gezellig? Nou, vandaag hebben we officieel, uh, is de officiële werkdag dat ja. we met het a zeg maar, uh, ja zijn gaan trainen. En um, maar ja, we moesten eerst dat A-status halen. Dus we zijn er eigenlijk ook al A-status tijdje... krijg je van het NOC en NSF. En dat betekent dat je dan financieel ondersteund wordt. Ja. En dat kregen jullie omdat je derde werd bij de EK ja, dit jaar. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, maar... Dus uh, ja, we zijn eigenlijk al een tijd mee bezig. En uh, in oktober 2010, als ik, me, als ik het goed heb... toen werd bekendgemaakt dat uh, Rugby Sevens ja. Olympisch werd. En vanaf dat moment zijn eigenlijk mensen overal uh, ja, bezig geweest uh, van ja, hoe kunnen we dit aanpakken om in 2016 uh, medaille binnen te halen. Dus, ja. uh, dat was vooral omdat we ook wel vrij constant gepresteerd hebben de afgelopen tijd. Dat, dat mensen het risico durfden te nemen zeg maar, om het ook in vrouwenrugby uh, te investeren. En om er zoals dat dan heet, helemaal voor te gaan. Ja, ja, ja, ja. vandaar ja. zo. Ja, ja. ja. Oké, okay. ik wens jullie ontzettend veel succes. Eerst dus met die WK en dan uh, Rio de Janeiro. Ja, ja, heel erg bedankt. bedankt. Zet hem op. Dank je wel. Mara Moberg en anne van Rossum. Het is vijf voor twaalf. 40.000 kilo aan bankbiljetten arriveerden er vandaag in Libië. Dat is goed nieuws. Alleen toch jammer dat op die biljetten nog de tronie staat... waarop heel Libië deze dagen zijn voeten afveegt. Mormer, Gaddafi. Goedenavond, meneer Erik van der Kam van het Geldmuseum. Goedenavond. Staat Gaddafi op al die bankbiljetten? Uh, nee. Nee, nee, en meeste staat hij niet. Hij staat niet op de 1-dienaar en op de 50-dienaar. Ja. Bijvoorbeeld op de 10-dienaar staat een, uh, een Libische versetsheld. Ja, ja. De, de 1- en de 50-dienaar, en met name van die eentjes zullen er wel heel wat zijn. Dus daar zijn ja. ze niet blij mee in Libië, denk ik. Kan, kan je daar iets aan doen, uh, als je daar vanaf wil? Is, dat, is het eerder voorgekomen dat men ergens in zijn maag zat met dit soort bankbiljetten? Ja, ja, ze hebben... Uh, in Persië of in Iran. Yeah. Toen de Shah werd uh, verjaagd werd in 1979. Yeah. Toen hebben ze het, het verschil met, met, met Libië is dat dat in toen toen maakte is want de Shah stond op elk biljet. Oh jee. Ja. Die uh, hebben daar hebben ze op het portret van de van de Shah ze een embleem geplaatst wat net zo groot is. Je kunt zelfs als je het embleem ziet zie je zelfs waar het oor van de Shah zat. Oké. Okay. En dat hebben ze toen. Een aantal series gemaakt. Want het is natuurlijk zonde om die biljetten te op zich heel goed. Alleen ja, die shamus eraf. Ja. Dus ze hebben het er alleen op gezet. En je kunt het ook niet. Uh, je, het is niet te herkennen. Nee. Je herkent geen portret meer uit. Maar nu dat kan. Ja. Is, is, is, hebt u nog andere voorbeelden van zoiets? Ja, toen uh, Tsjechoslowakije uh, uit elkaar viel. Ja. Ja, toen heeft... Uh, ja, het is natuurlijk een tegen gebeuren, zoiets. Dus toen heeft, uh, heeft een tijd, een beperkte tijd... hebben ze op biljetten van tsjech dus oude biljetten... hebben ze een soort postzegel met Slovakia geplakt. Okay. Dat betekent dat ze geldig waren in Slovakia. Ja, ja. Maar dat kan dus wel, dus dat zouden ze in, in Libië ook, ook kunnen doen. Bijvoorbeeld een, een balkje over z'n ogen of zo. Ja, dat zou het. Het is een mogelijkheid, ja. Ja, maar raadt u ze dat aan of moeten ze gewoon nieuwe biljetten laten drukken? Het lijkt mij zo om praktisch te zijn, lijkt me het meest verstandig om snel mogelijk gewoon goed geld in circulatie te brengen. Ja, dat portret, ja, als, als, als we het kunnen... Wat, wat, wat, ze in, wat ze in Iran gedaan hebben, dat is heel effectief. Oké. Okay. Nou. Als we geen tijd hebben, dan maar niet. Oké, okay. we gaan kijken hoe ze het oplossen. Dank u wel, meneer ja. Van der Kam. Graag gedaan. En dit was het Oog van deze donderdagavond. Morgen is het vrijdag. En dan is er weer een Oog. En dan zit hier Pieter van der Wielen.